Je luistert een uh, uh, DJ-up uh, via Eurostar Radio. Oké okay, mensen, we gaan uh, lekker chatten straks met elkaar. Dus ga naar www.eurostarradio.nl en uh, klik op de chatroom. Uh, je kan uh, ons ook zien tenminste. Je ziet de, de, de mengtafel. En dan zie je die lichtjes knippen. En er zit geen geluid En Dit huiders. is het volgende uur op Eurostar Radio. Ja, mensen, Oké, okay, het is nu acht uur geweest. En we gaan nu uh, officieel beginnen met de live uitzending. En uh, goed. Nou, het is uh, zondagavond, 14 april 2013. En het is acht uur geweest. En uh, goed. We gaan uh, ons eerste liedje uh, live draaien. En, uh, ja, dat wordt een, uh, een liedje van, eh, hey? ja, kijk maar, <laughs> we zien het wel, of doet hij het nou niet? Nee, hij doet het niet, zo, zo, zo zeg, nou jongens, ze dan gaat het toch nog eens een keertje wat mis. Bam. Saga de la y soul, saga de toda confusión, saga de esta alucinación Tomás, saquete a la y tú es el amor, saquete el la y como el del Señor. ¡Sí! Zal je telepare, nu nog eens een zoon. toda confusie. Zal esta alucinación. Zal je telepare, tukaal te vas. Zal je un poquito más. Zal je telepare, el amor. Zal je como el del Señor. Uh, dat was uh, Johan Tinos uit Spanje met Zalkadelic uh, Party. Kijk, okay, ik heb dat als jullie mij uh, goed kunnen verstaan. Ik ga straks uh, de Skype aanzetten. De Skype adres, en die zal ik je meteen even geven. Dat is um, uh, hoofdletters DJ. En dan een liggend streepje en dan een hoofdletter J. En dan Jaap, dus hoofdletter J. Dus twee hoofdletters DJ, dus DJ, alle twee hoofdletters. Dan een liggend streepje en dan hoofdletter J en dan uh, AAP erachter Dus DJ, liggend streepje, Jaap. Met zowel DJ als hoofdletters als de J van Jaap als hoofdletter. En dan kom je vanzelf uh, bij mij op de Skype. En die uh, Skype, die ga ik nu aanzetten. En dan laat ik zien dat ik zichtbaar ben. Want uh, ja, jullie kunnen dan gewoon in de uitzending komen. Dan kan je met mij of uh, met medeluisteraars uh, praten. Dus ik ga me even zichtbaar maken voor iedereen. Oké, okay, nou. Oké, okay, nou. We gaan... Uh... Nou, de Skype staat aan. Dus zodra je belt, je mag gewoon bellen terwijl ik muziek aan het spelen ben. Dan draait de muziek weg en dan, uh, of op de achtergrond. En dan kan je gewoon uh, lekker kletsen. Mag je een verhaal doen. Uh, als je een muziekinstrument uh, bespeelt, uh, mag je dat ook uh, doen. Uh, was het was natuurlijk leuk als mensen uh, hun talent hier op de radio laten horen. Dat is, uh, ja, wie weet word je wel ontdekt. Ja, wie zal het zeggen. <laughs> dus uh, oké, okay, het is nu uh, zes minuten over acht ongeveer. Uh, oké, okay, het is zondagavond 14 april 2013. En over twee weken dan krijgen we, ja, die inhuldigingen van uh, koning Willem-Alexander. Dus ja, ik hoor uh, uh, verschillende reacties erop. Uh, ik kan me herinneren toen uh, koning Beatrix uh, werd ingehuldigd. Uh, ik me echt zitten erger aan uh, sommige mensen, die zijn al antikoninklijk gezind. En dan lopen ze uh, ja, van uh, geen woning, geen kroning en tricks is ook niks. En nou uh, ja, nu 30 jaar of 32 jaar later uh, loopt uh, 80% van de bevolking weg met haar. Dus uh, ja, uh, ik heb me destijds uh, in 1980 uh, echt aanloop erg. Ik ben niet uh, echt koninklijk gezind. Maar ja, ik ben ook niet echt uh, anti of ofzo, uh, nee. Ik vind het allemaal prima zo, weet je. Want het, het is wel zo, als je een president hebt. Ja, die gaat na zoveel jaren, uh, stopt hij daarmee. Dan wordt hij herkozen. Hè. Uh, kan hij hooguit acht jaar regeren of misschien langer. Hier in Nederland kan dat zolang hij gekozen wordt. En dan, uh, ja, als je een president hebt. Die, uh, die krijgt natuurlijk een, een riant pensioen als hij uh, met pensioen gaat. En als je na dertig jaar... ...acht presidenten heb gehad... Dan, uh, ...dan is Nederland heel veel belastinggeld kwijt eraan. En als je een koning of koningin als staatshoofd hebt... ...dan uh, kost dat uh, stukken goedkoper. En uh, ik heb me eens een keer laten vertellen... ...dat uh, het koninklijk huis... Uh, ...per Nederlander... ...per jaar... ...30 euro kost. 30 euro per jaar... ...per hoofd van de bevolking... Dus uh, 17 miljoen inwoners hebben we ongeveer in Nederland. En dat uh, per persoon 30 euro per jaar. Dan denk ik, jeetje mina. Wat is nou 30 euro jongens? We geven vaak meer uit dan 30 euro. Voor onszelf. Hè? Maar om zo'n institutie in stand te houden... Uh, dan uh, gaan mensen moeilijk lopen. Sommige mensen dan. Ja, ik vind het allemaal prima hoor. Dus uh, ik bedoel... Uh, als we een, een, een republiek hadden gehad, had ik het ook best gevonden. Maar ja, we zijn helemaal een koninkrijk hè, in Nederland. En ik heb daar op zich geen probleem mee, ikzelf. Ik ben niet iemand die de vlag uitsteekt of, uh, of weet ik veel wat. Of, uh, maar ja, het, ik vind het allemaal prima zo. Ik, uh, ik ben niet uh, anti. Ik ben ook niet echt voor, maar ja, ik vind het allemaal best joe. Ik bedoel, uh, laat lekker gaan. Er zijn ergere dingen in de wereld, uh, zullen we maar zeggen. Dus, toch? Goed, we gaan weer lekker muziekje draaien. En dan moeten we eens even kijken wat we allemaal in huis hebben. Dat moet ik even zoeken hoor. <laughs> Laat eens, uh, ik heb pas wat muziek van Jamendo uh, gedownload. En uh, daar zit heel veel leuke muziek bij. Daar heb ik eentje een band uit Nederland. Het is een uh, hiphop uh, muziek. En uh, ja. En uh, het is een beetje gemixt met klassiek. Klassieke muziek. En daar hebben ze dan zelf een tekst op gemaakt. Met wat, uh, wat ritme erachteraan aan. Uh, wat ze er zelf doorheen hebben uh, gemixt. Nou jongens, dan hebben we hier een glazen bol featuring Pervers. Als we die nou eens draaien, oké, okay. daar komt ie. Nou zat staan hier onderaan de trap Ik heb geen baan of wat, dus ook geen knakengrap En ik klaag omdat ik waarlijk al die jaren dacht Dat ik de baas hier was, maar ja dat was helaas een grap Dus ik gaaf mijn graf daar zo onderaan de trap Fuck je laag, betaal de baan en hou je knakengrap Maar toch ik klaag omdat ik waarlijk al die jaren dacht Dat ik de baas hier was, maar ja dat was helaas een grap Ja dat was helaas een grap Wordt paranoïde van de fiets die ik rook. Zien we dus ook 24 uur per app maal ziekelijk stoomt. de lopen op het randje van een diepe psychose. En hopen dat iemand mijn show's fietjes nog koopt. Alsof ik doe een piekeren zo Wat een dief is mijn hoofd Hoe de fuck heb ik die nu omhoog? Niet dus Ik heb geen diploma of iets En de dus zo Zie ik als studiefinanciering Voor mijn muziek maar geloof maar dat Als ik straks mijn more fucking brievenbus open Zie dat de UWV wil dat ik op visite ga komen Zo so, kibi Zullen we eens checken of we meteen even Je reet aan het werk kunnen zetten bij de pp Het staat met vet gedrukte letters in mijn cv Kut met mijn budget en het lukt weg er nog niet eens één keer met het rappen Na een stuk of 26 EP's Verland ik vanzelf als een plek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 Mijn leven bestond alleen nog maar het feesten met drank Ik had geen dates, maar verbleef met 7 babes in een pand Op biet was ik mijn stilo was nummer 1 van het land Dus mijn wie kocht ik in kilo's, het lukt niet eens meer in gram Nee, shit, toen liep ik tegen de lamp En leek het zeker in wezen toch een vreselijk plan Al trainde ik lang, toch werd ik niet beter ervan En bleef ik steken, werd onzeker, dankal leek ik de man Dit was mijn enige angst was er niet tegen bestand Jezus En toen bleek mijn rekening leeg op de bank Wie geeft me de hand ik in de steeds Breken de rand. Labels Met een beetje verstand Teken medaai Ik was mijn hele leven weet je Dus geef me de kans Voordat het En op Jezus' Mijn hele geest heeft verlang. Een doodlopende steeg Geen dood over Sinds ik zet zijn ze brood Nodige devel. De snee op de plank Mijn kijkje in mijn glazen bol. Maar deze wijze heeft een prijsje en die vraagt ze toch. Want ik weet met zekerheid dat ik alleen nog met bejaarden rol Mijn leven lijkt een reden kwijt, ik weet al wat er daarop valt een doodje mijn kist in, want zolang de aarde tolt Ga ik nooit met de mist in, maar ik volg een plaats en rol Dus sinds de basisschool maak ik mijn mooiste beslissing Ik vul mijn glazen bol met water en ik gooi er een vis in Ja, dus uh, Leg je vinger maar eens aan mijn pols Ik verkoop apenkool en sociaal gezien zit ik op een laag niveau En hoe het mijn muzikaal verloopt Elke bal die ik kaats, plant naast de gol. Want ik krijg de zaal niet vol dus neem een kijkje in mijn glazen bol Over twaalf jaar of zo zit ik met een 80 kilo te zware snol Op de sofa mijn 38 e glaasje gold Te hopen dat mijn volgende baas me ook ontslaat, dus proost. Ik ben het al aardensnat, staan hier onder aan de trap Ik heb geen baan of wat, dus ook geen knaak en En ik klaag omdat ik kwaadig al die jaren dacht Dat ik de baas hier was, maar ja, dat was helaas een grap dus ik graaf mijn graf, daar zo een aan de trap Fok je laag, betaal de baan en hou je knaken, grap Maar toch ik laag omdat ik baal, al die jaren dacht Dat ik de baas hier was, maar ja, dat was helaas een grap Ja, dat was helaas een grap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 Perfect verse of zoiets. <laughs> Goed, uh, ja. Ja, we hebben nog veel meer liedjes van. Uh, Sebas, Sebas of zo. Ze komen uit Amsterdam. Het is een. Uh, Zo'n soort. Uh, ja, een Nederlandse rapgroep. Rap, of, uh, ja, rap heet dat, geloof ik. Ja, wat zou ik. En net zou ik hip-hop of zo, hè? Nee, het is rapmuziek. En die heb ik uh, ontdekt via uh, jamendo.org. Jamendo en uh, als je op de website van Eurostar kijkt... dan uh, zie je nog een verwijzing naar uh, Jamendo. Want daar hebben we al onze muziek vandaan. Het is allemaal rechtenvrij, En die uh, mag je verspreiden en kopiëren. Uh, ja, je mag er geen centjes al verdienen. Hè? Dus, uh, maar goed. Uh, Oké. Okay. We hebben de volgende... Cave en uh, het volgende liedje heet uh, Punk, nee Pump the funk up muziekje mensen en uh, we hebben nog een band uh, die komt uit Frankrijk en, uh, die heet de Drunk Souls en dat is een bonus trek van uh, een album uh, Onvera Plus en uh, dat is dus een uh, Onvera Plus star of zoiets en uh, ze hebben hem twee keer uitgebracht eentje met uh, ja, een stuk of uh, 10 nummers en die andere heeft er 14. En dan ga ik uh, de laatste track van draaien. Dat is een bonus track. En uh, dat nummer heet. Uh, <laughs> Uniform Reggae Mix 6. Met uh, Uniform uh, Reggae Mix 6 van, uh, ja. van een uh, ja, uitgebrachte album Goed, oké okay. uh, uh, Als je zin hebt, kan je skypen DJ-jaap uh, Met uh, hoofdletters DJ En met uh, hoofdletter J van Jaap met uh, DJ liggend-jaap. Oké, okay. en dan kan je Skypen live in de uitzending. Maar je kan ook naar de chat toe. Uh, op de webcam hoor je geen geluid, hè. dus uh, daar zie je de mengtafel, daar zie je die lampjes uh, flikkeren, die groene lampjes. En uh, dus, dan moet je naar boven gewoon uh, naar een van de uh, geluidsplayers uh, klikken. Dus Winamp. Uh, Windows Media Player, Real Player of via de uh, QuickTime Player van Apple. Oké, okay. je luistert live vanuit uh, Den Haag. Het is uh, vandaag zondag 14 april 2013. En het is nu vijf voor half negen in de avond. En uh, goed uh, luisteraartjes, je uh, kan uh, Skype, hè. Dus uh, als je zin hebt, ja oké okay, nou. Ik ga nogal ietsje draaien en uh, als er nog niemand belt ga ik zelf iemand uh, willekeurig bellen. Volgende is Maya uh, Flippik met het nummer Tell Me. Dus dat uh, was een prachtige nummer van uh, Maya Philip met uh, Tell Me. Dat was, uh, zoals zo hoorde, een instrumentaal nummer op piano. Een uh, lekker rustig, relaxed nummer was dit. Oké, okay, we gaan eens even kijken of we uh, kunnen bellen. Ja, we gaan eens even iemand via Skype uh, Laat eens even proberen, hoor. Kijk of hij het doet. O, oh, jee. O, oh, jee. Het is weer zo ver, hoor. Hij nou, zoekt wel verbinding, maar normaal hoor je, hem, eh, hoor je hem overgaan, hè. En dat doet hij niet. Nou. bel me nou terug, dan. Heikel. Nou, anders probeer ik Edwin even. Hé, hey, wacht. Hij is nog steeds bezig. Nou. Ja, is jammer dat dat. Uh... Even kijken. Dan bellen we Edwin even. Kijken of die wat die. Uh... Nou. Zullen we eens even kijken of Edwin zin hebt. En als hij geen zin hebt, is het ook goed hoor. Ik bedoel, uh, ben je bent natuurlijk niet verplicht. Hij gaat in ieder geval wel over. Dat schuilt weer een jas. Oké, oh. nou. Okay, nou. Denk niet dat hij zin hebt. Oké, okay, weet je wat we doen? We gaan elkaar weer een volgende plaatje draaien. En dan gaan we kijken of er uh, nog andere mensen weer, uh, te bereiken zijn. Jullie kunnen gewoon skypen. Skype-adres is dj-jaap. En uh, dan kan je skypen. Je kan ook uh, via de chat uh, je chatten met mij en met de mede-luisteraartjes. Oké, okay, we gaan de uh, volgende liedje draaien. En uh, dat nummer heet... Uh, beauty en die is van eh Triad Had dat is, uh, <laughs> ja, ik, ik had de titel en uh, de artiest aan elkaar gehaald. oh jee jongens. Uh, DJ Oxt met Old uh, Day, All Night is the Vol. Dit jaar okst met uh, all day all night. Oké, okay, ja, vandaag uh, weer vandaag heerlijk lente weer. Hè? Ik ben uh, vanmiddag even uh, naar Alpi Heijn geweest voor een boodschap in nou, het was heerlijk weer. Ik heb voor het eerst uh, dit jaar uh, geen trui aan. Uh, trouwens, uh, sinds, gisteren, sinds gisteren. Sinds gisteren draag ik geen trui meer. Want het was gewoon, uh, gewoon lekker. Hè? Het begon wel een beetje bewolkt. Maar het was niet echt koud en uh, vanmiddag uh, brak de zon door hier in Den Haag. Nou, het was heerlijk, echt heerlijk. En uh, nou, ik hoop dat het zo blijft. Uh, ja, ik heb van de week, uh, vorige week uh, ben ik lekker in de tuin gaan werken. Ik heb uh, een stuk of vijf seringen gekocht. En ik, ga een en, uh, ja, ik heb een heg uh, geplant, van seringen. Ze zijn uh, een centimeter of, uh, nou, twintig, dertig centimeter hoog, maar... Uh, ja, ik heb uh, hier en daar wat uh, uh, blauwdruifjes uh, in de grond gestopt. Ja, ik ben er misschien wat laat mee, want uh, ze bloeien al in april. Maar ja, ik had uh, een zak van honderd stuks hier in, in de studiootje uh, leggen. En ik zag uh, allemaal groene punten eruit komen. Ik denk nou die mag ik wel gauw planten. Misschien dat ze nog gaan bloeien. Eind uh, april, begin mei. Misschien, ik hoop het. Dus ik heb het in drie groepen verdeeld. Een stuk of 30, 35 uh, per, per, uh, per deel. Zo dus ook uh, drie gaten in de grond gegraven en daar alles erin gesodemieterd. En uh, ja, we zien wel uh, wat het gaat worden. Hè? Dus uh, <laughs> ik heb uh, ja, de tuin een beetje hier en daar wat schoongemaakt. En uh, ja, het wordt weer uh, de tuin is weer helemaal uh, klaar. Dus uh, goed, we gaan eens dus, uh, wat anders draaien mensen. Eens even kijken wat hebben we hier allemaal. Uh, ja, dus uh, even kijken. Misschien hebben we nog uh, wat leuks. Airmax, ken je Airmax? Max? Deze is zeker een jaar of tien geleden gedownload van internet. In 2002 als het goed is. En dan gaan jullie nu naar luisteren. Airmaxon D forty-four N. Can you receive uh, frequency one o or point er? Affirmative. Roger, uh, receive that frequency. Transmit one two two point seven. Roger, would you like us to change frequencies at this time? Over. That's correct. Change frequency at this time. Uh. Los Angeles Final Controller, this is Cessna 81 Echo, reading you loud and clear. Over. Cessna 81 Echo, Final Controller, turn left, hitting 250. 250 uh, is now hitting Finger Altitude. Altitude is 3000, and 81 Echo is turning left to 250. That's correct, descend to 1700. 1700, Roger. Time stunning, stunning, stunning, Kijk daar, straatjes. Ah, het is uh, zondagavond, 14 uh, april 2013. En je luistert naar Eurostar Radio. Je kunt ons vinden op www.eurostarradio.nl. Je kan live in de uitzending chatten met mij en met medeluisteraars als je dat wilt. Je kan ook skypen. Het Skype, het Skype-adres is dj-jaap. En ik zie net. Uh, uh, dat daar iemand online is. Ik ga hem toch even bellen hoor. Ik kan het niet laten. Reg. Ik kan het niet laten. Ik ga het toch proberen. Ja, ik ga het even proberen. Uh, ja. We gaan het proberen. Herman Teklenburg uit Nieuw-Zeeland. Zie even kijken hoe het met hem gaat. Als hij tenminste tijd heeft. Want het is daar uh, in de ochtend. Ik denk dat er een uur of uh, kwart voor tien is zo kwart voor tien, kwart voor elf. Dus uh, daar is het al maandag. Hé, hey. hij gaat ook al niet over. Wat raar joh. Wat vreemd. Ik zie hier iets staan. Wacht even, ik ga even neerleggen. Records. Oh jee. Wat is dit nou allemaal? Marcus Grimaldi. Jij van Wield, wie is dat nou, ja? Die ken ik allemaal niet, joh. Juist die moet je hebben. Ridda radio. Ja, dat, dat weet ik. Uh, oproep gemist van John Samila. Zie ik hier staan. Elias. Wie zijn dat? Ik ken het mensen helemaal niet. Oh, wacht eens even. Belgroep. Ik ga het gaan proberen. Ik kan maar iets schelen. Marcus Gimaldi en Ema, Edwin Emanuel Posse. Kijken wat er gebeurt. Belgroep. Nou, het zijn, zijn met z'n tweeën. Nou, nemen ze niet op Ik Kan geen je een verbinding maken, oké? Okay. Maar nou, we, we zullen zien... Is weggeklikt. Oké. Okay. Dan houdt het op. Ik ga het uh, mensen niet willen Ga Ik, ik zo het niet lastig vallen. Simpel zat. Nou, we zullen eens even kijken. Ik zie hier allemaal gasten opstaan. Dink, hij? Hey. Chat sessie. Weet, ik, weet, ik snap er niks van. Ik ga even die... Uh, ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een liedje draaien. Dan ga ik even uh, Um, Skype even afsluiten, ga ik hem opnieuw, uh, opnieuw aanzetten zo. Ik weet niet wat er aan de hand is, het kan ook zijn dat er een storing is hoor. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar uh, oké, okay, nou, we, we, we zien wel wat er gebeurt. En uh, Oké, okay. nou mensen, um, we hadden nog wat geloof ik hè, uit de oude doos toch. 2002. Ja, dat was uh, begin 2000. In de Zero's, zeg maar. En uh, toen had ik eens op uh, uh, rechtenvrije muziek van internet geplukt. Hoe, hoe ik er aan kon, weet ik niet meer. Maar ik had het wel van internet geplukt. Terwijl ik ze op een CD gebrand. En, uh, nou ja, tien jaar later, met opruimen, kwam ik die CD tegen me. Al die MP3'tjes. Over de honderd liedjes waren dat. En ik wou wauw, dat vind ik leuk, man. En ik dat ik die teruggevonden heb. En uh, er zit zelfs uh, een Nederlandse band bij. Je hebt het er net uh, gehoord, hè. Dus, uh, Nederlandse band. En uh, daar wou ik iets van gaan draaien. Uh, dat moet ik even zoeken, hoor, jongens. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst even wat draaien. Dan ga ik uh, muziekje opzoeken die ik wil draaien. Uit 2002, wat ik toen de tijd heb gedownload. Het kan zijn dat de liedjes nog ouder zijn hoor, dat weet ik niet. Dit is Alexander Blue met, uh, ja, laten we zeggen, met 0D. Het was uh, Alexander Blu met uh, New Day. Ja. Het lijkt wel een, uh, een kleuterliedje. Hè. Zo begon het ook. Oké, okay, ik heb het gevonden. Het is uh, Techmatics. Ik denk dat het een Nederlandse band is. Want het is wel toevallig uh, dat de titel heet: De Heek June Step. Uh, het geluid uh, is niet erg uh, van beste kwaliteit. Uh, te veel zware bossen zitten erin, jullie zullen het misschien gehoord hebben. We waren even de lucht uit, maar gelukkig uh, we zijn we het programma ook aan het opnemen. Dus, dus uh, gelukkig missen we daar uh, qua opname niks aan, want uh, de opname gaat gewoon door. En uh, dus, uh, ja, sorry voor het ongemak, dus uh, gewoon opnieuw aanklikken en uh, we zijn er gewoon weer. Hè? Dus, uh, oké, okay, dus de opname kun je dus vanaf uh, morgen terugluisteren, dus uh, daar is geen uh, uh, wegval van verbinding, dan kun je gaan doorluisteren, maar het geluid is uh, nogal slecht, helaas, oké. Okay. Nou, we hebben nog wat van uh, Skadaddy Zie. Your mine heet het volgende liedje. En dan ga je nu naar luisteren. Ja, daar komt hij dan, hè. Ik, uh, ik hoor helemaal niks. niks. Ken je dat dan? Hé, hey, wacht eens even. Ik heb, uh, oké. Okay. Oh, uh, wacht eens even. even opnieuw opstarten, ik had het schaafje dichtgedraaid. Daddy Z met Your mine. Oké, okay, we gaan eens kijken, want uh, ik zie dat uh, Herman Tecklenburg twee accounts uh, heeft. Ik heb de Skype opnieuw opgestart. Gaan we eens even kijken of we deze kunnen bereiken. Oké, okay, Herman. Daar komt hij. Herman uit uh, Nieuw-Zeeland. Wat daar nu gaat. Uh, go ja, goeie, goeie avond, ja. Goedemorgen, Herman. Je bent in de uitzending bij Eurostar Radio. Oh. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Ho hoe is hij? Ja, ik zeg ik, ik ben juist wakker en uh, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb, ben bezig met mijn eerste kop koffie. Oké. Okay. Ja, het is hier vandaag eh, lekker weer eh, geweest. Dus het was vanmorgen nog een, een beetje bewolkt. Maar in de middag kwam de er door. Het was eh, 22 graden in Den Haag voor het eerst dit jaar. Zo, de lente is, laat, laat zich dan eh, eindelijk zien. Ja, gelukkig. Ja, ja. Heb, ik, ja hier is het, eh, wel langzamerhand, wel, we zijn bijna halverwege door eh, de herfst heen. Eh, uh, laat ik zeggen dat het nou eindelijk, ik kom het, vandaag komt de temperatuur onder de 20 graden. Oké. Okay. Dus uh, maar het uh, regen bij overnacht, maar door de dag, ja, we hebben wel heel veel, nog steeds nog veel regen nodig, want het is zo erg droog geweest over de laatste drie maanden. Uh, Oké. Okay. Ja, maar voor de rest nou ja, dat komt hem zelf wel, we hoe, ja. je kan... Om het weer kan je niet klagen, alleen maar praten. Want uh, ja, hier heeft het ook vier weken niet geregend. Het, uh, door die koude wind en zo. Uh, heel veel mensen hebben nog steeds griep hier in Nederland. Heel veel griep gevallen. Mijn schoonmoeder is ook uh, ziek op dit moment. En ik heb in januari uh, na de jaarwisseling heb ik een week uh, thuis gezeten. En uh, een maand geleden ben ik, uh, heb ik twee maanden griep gehad. Maar ben wel gaan werken. En, uh, maar ik ben gelukkig, uh, het is al wel beter geworden. Mijn hoesbuien zijn een stuk minder als dat het uh, was. En, uh, uh, maar het heerst heel erg hier in Nederland, de griep. Dus. Uh, ja, krijgen jullie dan geen, geen, uh, geen vrije uh, inenting voor, voor de griep van de, uh, ja, voor de health service? Nou, we hebben het wel gehad uh, van ons werk. Mevrouw, die heeft het wel dan, omdat ze dan. Uh, uh, wegens medische redenen hij heeft hij heeft saai wel een griep gehad. Mm -hmm. En uh, ik heb het van mijn werk uh, konden we dat een paar jaar geleden kregen, we dat ook nog, maar vanwege de bezuinigingen hebben we dit jaar niet gehad. Oh. Dus uh, ja, ik vind gezondheid toch wel belangrijker dan, uh, dan andere ja, zaken. Dus, ja, toch? Hier, als je over een bepaalde leeftijd bent, laat ik zeggen, begin 60. Dan krijg je die inenten, kan je dan krijgen bij de dokter. En uh, dat kost je niks. En dat heb ik nu al bijna voor de laatste tien jaar. Oké, okay, ja, we hebben hier ook in, in Nederland. Ook uh, volgens mij, mensen die ouder zijn dan 65 of zo, die hebben, geloof ik, ook een gratis Griepprik. Als ik het goed heb, ik dus okay. geloof dat dat hier ook is. En mensen ja, met bijvoorbeeld hartklachten of zo, weet je, die krijgen allemaal gratis een uh, Griepprik. Ja, yeah. dat is maar uh, voor de verder rest, hier, ja, we gaan rustig verder. Ja. Er is, uh, ja, het zal bij jullie hetzelfde wel wezen. dat ik een klein beetje zit me zo te, te kijken tegen Noord-Korea aan. Dat ligt hier een klein beetje dichterbij dan bij dan jullie bijvoorbeeld. Ja, ja. En, dus, uh, maar ja... Het, uh... nou, ik hoop dat het allemaal goed, goed afloopt, want uh, ik maak me toch best wel zorgen erom. Want, ja, het, uh, weet je wat het is? Het, uh, het, uh, het is net een domino-effect, Kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook een domino-effect geworden. Ja, nou, het is zo'n jong ventje en die, uh, he, die is er nooit in het leger geweest en die heeft het maar van zijn vader gekregen. Mm -hmm. ja, ik, uh, wat ik niet begrijp is dat uh, al die, uh, die grote generaals in het leger, daar, daar maar zo uh, het van hem aannemen. Mm -hmm. it, uh, dat zou ik niet willen doen. Maar ja, dat geeft niks. Ja. Uh, oh ja, uh, nou dit is voor, omdat het maandag is bij ons al. Ja. Uh, je, weet, je weet dat ik een PSV supporter ben. Uh, ja. Wat was de uitslag? Oh, dat kan ik voor je opzoeken hoor. Even kijken, Dan ga ik even zoeken. Uh, even kijken. Goed. Ik weet nog niet eens op ADO de Den Haag gewonnen heb. <laughs> Voetbal. <laughs> Uit ze lagen. Want ik heb Xquick, dat is de concurrent van Google. En die bewaren ja. geen IP-adressen, voetbaluitslagen. Kijk eens even. Dan gaan oh, we ja. eens even kijken hoor. Oké. Okay. Nou, uh, dat is van het Leidse dagblad zo te zien. Nou ja, uh, even kijken hoor. Uh, ja, van is wel leuk. Oh, wacht eens even. Voetbal. Je um, kunt natuurlijk ook de website van de KNVB opzoeken. En zeg even kijken: voetbaluitslager live Eredivisie. Want de Eredivisie. Oké, okay, hier heb ik het. Um, um, even kijken hoor. PSV Ajax. Oh, PSV heeft verloren met 3-2 van Ajax. Oh, En ah, dan. En, en uh, voor Den Haag is er ook slecht nieuws, nog slechter nieuws zelfs. Wij oh, hebben okay. verloren van Twente met 3-1. Dus 3-2 voor Ajax, dat betekent dat Ajax kampioen is dit jaar? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik weet, ja, we hebben, geloof ik, het is nou toen nog past, uh, ja, pas is, april prezen. hè? Het is 14 april. Ja? Ik, ik ga straks nog even praten met mijn broer in uh, Sint-Toederode en die zal mm -hmm. het met mij vertellen. Ik kan, ik kan wel even, even kijken hoor, uh, kopiëren. Ik kan het wel straks even naar je toe sturen. Want hier staat ook de punten. Ajax staat boven. Vitesse staat 2. PSV staat 3. Nou, dat is oh. niet verkeerd. Feyenoord ja. staat 4. Twente 5. Utrecht 6. Herenveen 7. Groningen 8. Nek 9. Aderdenhaag 10. NAC Breda 11. Herakles 12. AZ 13. Peksolle 14, RKC 17, RKC Waalwijk is dat. Rode JC 16, VVV 17. En Willem 2 staat op de 18e plaats van de Eredivisie op dit moment. Fijn. Oké, okay, ja, bedankt. Ja. Ik zie er samen er weer een paar mensen die uh, eventjes bij me op bezoek willen komen. Het is echt leuk even met je gebabbeld te hebben. Ja, vond ik ook. De groeten aan jullie allemaal. Ik en zal het uh, doen. En een prettige lentedag. Ja, bedankt. En jou ook een fijne herfstdag nog. Oké. En, okay. uh, en uh, ik zie je wel op Ridderradio, Radio hè, bij Guus. Ja, oké. Oké. Hoi, hoi. Nou, dames en heren, luisteraartjes. Uh, <laughs> jongens en meisjes. Dat was uh, onze vriend Herman Teklenburg. Uit... Uh, uit Auckland, Nieuw-Zeeland. De beste man woont er al uh, sinds de jaren 50. Hij is helemaal uh, geïntrigeerd, maar hij is nog zeer geïnteresseerd in wat er zo in Nederland gebeurt. Dat heb je zojuist gehoord over het voetballen. Dus uh, goed, we gaan een, uh, een leuk liedje draaien weer. We gaan eens dus wat, uh, wat vrolijks draaien. Dus even kijken hoor. Of we gaan wat melancholie. Erin gooien. Melancholie, daar heb ik wel even behoefte aan. Eens even kijken hoor. Ik weet niet uh, wat jullie willen, maar... Oké, okay, nou. Goed. Uh, ja. Goed, mensen. En hier is DJ Jaap. Ja, oké, okay, goed. <laughs> uh, ja, iets melancholieks. Ja. Boy in the Night van de band Lul. groep. Lul. Prachtige muziek, hè? Ja, heerlijk om naar te luisteren. Uh, je wordt er gewoon, uh, ik weet niet, ik het, het, uh, het, uh, vind die hele band al uh, iets heel bijzonders hebben, weet je. Die muziek, het heeft uh, het maakt toch iets lossingen, weet je. Oké, okay, we gaan naar wat stevigers. Heroines is dat van... Uh, we hebben hem al vaker gedraaid, Heroines van de Diablo Swing Orchestra. Diablo swing Orchestra met de heroines. Ja mensen, we verlangen allemaal naar vrede. Hè? Ja oké, okay, we leven hier in Europa wel in uh, vrede. Maar als je kijkt naar Syrië, wat voor gruwelijke dingen daar gebeuren. En die dreiging uh, vanuit uh, Noord-Korea, de agressieve taalgebruik van, uh, van de politiek daar. Ik bedoel, uh, ja, het is allemaal heel vervelend. En uh, ja, ik heb, uh, zoals je juist hoorde, gesprek met Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Ja, het ligt daar natuurlijk wel heel dichtbij, hè. Dus uh, ja, ik hoop dat het allemaal met een sissertje afloopt. Dus uh, ja, oké. Okay, dus hier is uh, Grace Kelly met Searching for Peace. Vrije muziek voor jou. This is a song of mine entitled Searching for Peace. Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Grace Kelly met uh, Searching for Peace, op zoek naar vrede. Oké, okay, uh, ja, uh, je kan nog steeds uh, naar de chat, hè. Je kan gaan uh, chatten, ook als we niet uitzenden. We zenden elke weekend uit, elke zaterdag en zondag. Dus uh, zaterdag is meestal non-stop muziek. En uh, zondags ook. Alleen, uh, s'avonds tussen 8 en 10 zijn we live in de lucht. En na 10 uur... Gaan we de luchttaart. Mits er uh, zoveel mensen op de Skype zitten, dan wil ik het nog wel eens uitzingen tot 12 uur. Maar we zullen zien. We hebben net uh, Herman uit Nieuw-Zeeland gehad. En uh, ja, ik, uh, ik heb de Skype openstaan. Dus als je wil skypen in, live in de uitzending, dan ga je uh, Skype-adres uh, dj-jaap. En dan kom je vanzelf uh, hieruit. Dus ik zal uh, volgende keer ook maar op de... Op de website uh, plaatsen, het Skype adres. Dan wordt het uh, misschien allemaal wat uh, duidelijker. Dus uh, nou, de webcam die je ziet, dat is de mengtafel, waar het geluid uh, uh, dus uh, wordt uh, gereguleerd. Uh, dus ik zit hier helemaal alleen in mijn eentje in de studio. Studiootje... moet ik wel eens uh, zeggen, live vanuit Den Haag. En we zijn toe aan het volgende liedje and that the Schlembaz met right on time. Uh, Flambaz met uh, Right on time Oké okay, luisteraartjes uh, Oké okay, uh, skypen En chatten is allemaal mogelijk uh, Het uh, skype adres Is dj-jaap En dan kan je Gezellig uh, uh, Live in de uitzending komen Dan kan je uh, bijvoorbeeld uh, Je ei kwijt uh, Ja weet ik veel Je kan lekker kletsen met mij en Met de medeluisteraars we hebben net Herman gehad. Dus uh, ja, dat was ook heel, heel gezellig. En uh, ja, je kan ook chatten. Ook als we niet uitzenden, kan je gewoon op de chatroom. Dus uh, www.eurostaradio.nl En dan kun je ook lekker chatten. Je hoeft geen uh, inlogcode, of tenminste geen wachtwoord. Je kan gewoon je naam invoeren. Want dat wachtwoord is alleen maar voor mij bestemd. Voor de, ja... Uh, <laughs> Ik heb dus het beheer over de... Over de chat room. Dus uh, je hoeft, uh, als je wilt chatten, hoef je alleen maar je naam in te voeren. Dus geen wachtwoord, dat hoeft niet. En uh, je naam of een nickname, wat je wil. En dan kan je gewoon chatten. En je kan natuurlijk via Skype bellen. En dan kom je live in de uitzending als je dat leuk vindt. Tenminste. Goed, uh, genoeg uh, gepraat. We gaan nu verder uh, met muziek. En dat is uh, Greg Beaumont met The Blue Star. Vrije muziek voor jou! Ja Zoals Greg Beaumont met uh, The Blue Star. Ik heb een primeurtje voor jullie. Ik ben van de zomer ben ik, uh, bij Gus Lieberwet geweest van Ridder Radio. Dan ben ik uh, in Utrecht geweest. En toen had hij een uh, videoopname gemaakt van het programma. En uh, dat zou ik uh, dan eventjes uh, toucheren. Dus het laatste stukje, er stond een telefoonnummer in beeld. En dat vond hij niet zo prettig, want uh, ja, iedereen kan het zien. En, uh, ja, en dan werd die persoon misschien wel lastig gevallen met de telefoonnummer. En dan uh, heb ik voorgesteld om uh, beeld uh, te monteren en dat laatste stukje eraf te knippen. En dat is me niet gelukt, maar ik heb wel de geluidsopname van de radiouitzending van 'ik dag juni 2012. Ja, dat was uh, vrijdag. Op een vrijdag was dat, ergens in juni. Ik dacht rond het uh, uh, begin van de zomer. En uh, de geluidsopname is heel leuk, want er uh, speelt ook een beentje met twee of drie man. Ik dacht dat het, nee, twee man was het geloof ik. En daar ben ik zelf ook te horen en uh, ja, dat wil ik straks uh, dan om uh, tien uur uitzenden. Het is wel een uitzending van uh, 130 minuten. Of zoiets, of weet ik veel. Uh, ik weet het niet, maar we, we zullen het wel zien. Hoe lang het duurt uh, Maar die ga ik, uh, na de live uitzending ga ik dat uitzenden. Dus uh, ik ga hem ook online zetten. Zodat jullie uh, dus mee kunnen genieten. Dat is dus uh, alweer uh, bijna een jaar geleden. Zeg een maand of negen geleden. Dat was in uh, juni 2012. Bij Guus Lieberwerth uh, in zijn studio en um, oké, okay, dus dan weten jullie dat alvast. Dus uh, heel leuk. Dus geen beeld erbij, helaas. Dus wel met geluid. En dat was uh, heel erg gezellig. Dus uh, goed. Oké, okay, we zijn toe aan uh, de volgende artiest. Dat is uh, Flambaz met Right On Time. Schaartjes. Dat was uh, Flambaz met uh, Right on Time. Oké, okay, we gaan uh, verder uh, bij de volgende. Moet ik eventjes iets, uh, iets veranderen. Even kijken hoor, oké. Okay. Uh, ja. Even dit uh, doen. Ja, ik, ik hoor mezelf terug. En dat is niet de bedoeling hè. Goed, oké. Okay. We zijn bijna aan het einde toe, uh, lieve mensen. Ja, we hebben weinig chatters gehad. Uh, alleen uh, onze vriend uh, Herman uh, is uh, geweest op onze uh, Skype. Maar goed, volgende keer beter. Uh, dit programma wordt online gezet, die kun je terugluisteren. En we gaan alleen de live uitzendingen voortaan maar uh, online zetten. <coughs> Want... Uh, ik zie, het werkt uh, dus voor geen meter, dus zo, hè. Pardon. Oké, okay, ja. Je hoort me een beetje op de achtergrond. Dan komt er dat uh, geluid van de webstream ook aanstaat. Dus, uh, dat kunnen jullie ook nazien. Dat maakt niet uit hoor, doen uh, Zo ergens niet. Het is nu uh, ongeveer drie minuten voor tien. Dan mag ik nog even één liedje draaien. Dus, uh, oké, okay, jongens... Gaan we gaan nog een liedje draaien. En dan gaan we de uitzending uh, van uh, Ridder Radio online zetten. Met Guus. En het uh, was dan uh, midden. Nou, ongeveer rond de 20ste. ik geloof 19 of 20 juni 2012. Toen was ik op uh, bezoek bij Guus Lieberwerd. En uh, na 10 uur ga ik dat uitzenden. Dus het uh, was ook tegelijkertijd. Uh, uh, met beeld uitgezonden. En uh, dat is allemaal een beetje, de opname is uh, een beetje misgegaan. Dat heb ik er net al verteld. Maar het geluid heb ik uh, weten apart uh, uh, ja, te scheiden, zeg maar, beeld en geluid. Omdat er een telefoonnummer in beeld was. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan ga ik straks een uh, herhaling van Ridder Radio uitzenden. Tussen tien en, uh, en twaalf uur. En uh, daar ben ik ook aanwezig. Dus dat wordt heel erg uh, gezellig. Met uh, twee mannen bij die uh, muziek spelen. Ik weet helaas de namen niet meer van de, van de twee uh, muzikanten. Dus Gus Lieber werd. Uh, en er was er nog eentje bij. Nog, nog iemand bij. Dus. Uh, nou ja, het was heel gezellig. Maar ik ga dat straks uh, uitzenden. Dus uh, jullie zullen het zo wel, zo wel zien. Dus. Uh, Around Midnight was dat, op vrijdagavond, eh, dag 19 of 20 juni 2012. Toen was ik in Utrecht bij Guus Lieberwet in de studio voor uh, Ridder Radio. Goed, oké, okay, we, uh, we gaan er lekker uit. En we gaan de iTunes maar even spelen. Dus, plug uh, and play. Onze iTunes. oké. Okay. Mensen. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel erg gezellig. En tot volgende week zondag. Dan gaan we weer eh, een lekkere mooie lange uitzending maken. En volgende week zondag. Dat is dan de, de 21ste april. gaan we s'avonds eh, tussen 8 en 10 uur weer live uitzenden. En de rest van het weekend wordt gewoon non-stop muziek. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai, zwaai. Tot ziens. En uh, morgen weer gezond op. Zelfs uh, dingen dat altijd zou Je weet het zeker weer. Maar goed. Mensen uh, tot uh, volgende week. En anders zien we elkaar wel bij Ridder Radio op de chat. En uh, nou, we zien het wel. Dit was Eurostar Radio. Dit is Jaap. En tot de volgende keer. Ja, wacht even. Wacht even. Wacht even. wacht even. Het gaat iets niet helemaal zoals het moet. Ja, nee. Hey, wat is dat nou jongens? Waarom hoor ik, hoor ik niks? Ja, ah, daar gaat ie. Eurostar Radio is Vrije Radio. was ik toch best wel, uh, ja ik schrok daar toch wel van.